Het is negen uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nederlandse inlichtingendiensten verhoren in Koerdische kampen... in Noord-Syrië Nederlandse vrouwen die naar IS-gebied waren uitgereisd. Dat vertellen familieleden van twee Nederlandse vrouwen aan de Volkskrant. Als het klopt, gaat dat in tegen het kabinetsbeleid. Dat komt erop neer dat uitreizigers in crisisgebieden... geen bijstand krijgen. Ze moeten zichzelf melden bij een Nederlandse ambassade of consulaat... en worden dan door de koninklijke marechaussee... verder begeleid naar Nederland. Afgelopen week maakte de VRT ook al melding... van Nederlandse bezoeken aan kampen in Syrië. Een Belgische IS-vrouw had verteld... dat er in een gevangeniskamp Nederlandse officials zijn gezien. Zorgverzekeraars Nederlands, Belangenvereniging Persaldo... en de Vereniging Nederlandse Gemeente willen strengere voorwaarden... voor startende professionele zorgbedrijven. Nu zijn geen diploma's of een verklaring van gedrag nodig... om een zorgbedrijf te beginnen. Door het gebrek aan controle is de sector aantrekkelijk voor fraudeurs. Zo worden PGB-gelden geïnd van cliënten met een verstandelijke beperking... zonder dat alle zorg wordt verleend. Een zorgondernemer die zo bijna 90.000 euro verduisterde... werd gisteren veroordeeld tot een maximale taakstraf... en in één jaar voorwaardelijk. In 2016 werd in deze sector voor meer dan 13 miljoen euro gefraudeerd. De politieman die tijdens de gijzeling in de supermarkt in Zuid-Frankrijk... vrijwillig de plek innam van een gegijzelde, is overleden. Dat heeft de Franse minister van binnenlandse Zaken gezegd. President Macron prees de gendarme na afloop van de gijzeling gisteren... als een held. Bij de gewapende actie in de supermarkt door een jihadist vielen twee doden. Vlak daarvoor schoot de gijzelnemer een vrouw dood toen hij haar auto stal. De schutter werd bij de bevrijdingsactie door de politie doodgeschoten. Het weer bewolkt in lokaal een spatregen, maar nu en dan ook zon... vooral in het zuidoosten. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 9 en 13 graden. Morgen wisselend bewolkt men nu en dan een bui in het westen geregeld zon... met min of meer dezelfde temperaturen als vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op Alternate.nl. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. 10% korting op alle Wolfcart- en tuingereedschap. Nu bij Alternate.nl.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 NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wijn. Welkom terug bij een nieuwsweekend. Het is bijna vier minuten over negen. Wat gaan we doen? Zometeen onze politieke commentator Kees Boman. Wat ga je doen? Of liever gezegd misschien wel, wat ga je niet doen? Nou, wat ik niet ga doen is eh, toch iets vertellen over eh, president Macron. De Franse president die eh, afgelopen dinsdag even op bezoek was. Eh, in het torentje van premier Rutte. Heel bijzonder dat de Franse president even langskomt. En hij was eh, daar heel snel uitgekeken. Want ja. het torentje is in vergelijking met waar. Hij zit het, Piep Piepklein. Keek vrij snel naar buiten, zag het Mauritshuis... en droomde plots van het meisje met de parel van Vermeer... En ja hoor, en toen kwam Rutte aan met een kunstwerk, Nijntje... wat hij een keer had gekregen bij de Grand Départ van de Tour de France. Nou, ga ik het niet over hebben. Ook niet over Brexit. Ik hou het nog even op, want dan is het even rustig. Maar ik ga het wel hebben natuurlijk over de lokale verkiezingen. Precies, oké. Okay. We zijn uh, zo bij je terug over een kwartiertje. Waarom het minder gek is dat, dan wij denken... dat oud-president van Frankrijk Sarkozy voor zijn campagne geld haalde... bij de Libische dictator Gaddafi. En daarna Francisco van Joden over de zware tijd voor Facebook en vooral voor zijn gebruikers. En besluiten het uur met het fossiele brandstofevenement in tijden van duurzaam elektrisch rijden. Namelijk de Formule 1 gaat van start in Melbourne. Maar zoals gezegd, we beginnen met de politiek. U hoort hem, Kees Boman. Uh, we gaan het hebben over de stabiliteit van het kabinet, hè? Ja, dat... Uh... Dat, dat moet, want het lijkt er een beetje op alsof uh, premier Rutte, uh, de nummer 1 van de coalitie met uh, D66, de ChristenUnie en het CDA, erg gemakkelijk doet over uh, de toekomst van dit kabinet. Niet dat ik een ramp ga voorspellen, maar hij zei uh, na afloop van de verkiezingen, afgelopen woensdagavond, de gemeenteraadsverkiezingen, uh, meneer Rutte uh, heeft uh, de uitslag van deze verkiezingen nog invloed op de coalitie en toen zei hij, nee, Nee. En dat is net zoiets als aan Holleder vragen, heeft u die moorden gepleegd? Ja, die zegt natuurlijk ook nee. Ja, maar voorzitter, het is uh, de waarheid. Overigens, de heer Klaver is te aardig voor mij. Want mijn politieke loopbaan is een aaneenschakeling van inschattingsfouten. Uh, en, en die worden mij ook regelmatig door mijn politieke tegenstanders uh, in het gezicht uh, en terecht. Dat doe ik omgekeerd ook wel eens een enkele keer, hoe het is. Ja, inschattingsfouten, waarom ik dat even laat horen... dat was, uh, het is bijna een onopgemerkte uitspraak van Rutte geweest... tijdens het debat van het vertrek van Halbe Zeilstra. Die was, uh, we zijn het allemaal weer vergeten... heel kort uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken... en moest naar uh, een, uh, een faux pas, of liever gezegd een verhaaltje wat hij had verzonnen... Uh, moest hij uh, opkrassen. Nou, daar gaan we het niet over hebben verder. Maar uh, toen maakte uh, premier Rutte echt een hele rare opmerking, vond ik, voor een premier... En Namelijk dat zijn loopbaan een aaneenschakeling ja. is van inschattingsfouten. Hij zei dat wel quasi-grappend. Ja, maar dat is nou precies het probleem met hem. Dat hij heel vaak dingen quasi-grappig en zegt. En ik heb dit wel onthouden. Want dit, kijk, dat je een fout toegeeft in de politiek, zou ik bepleiten, doe het vaker. Want dan, denk ik, zijn mensen sneller verbonden met politici... en begrijpen ze ook dat het normale mensen zijn. Maar dit is toch wel een beetje raar om dat als premier te zeggen. En misschien is het ook wel, wel, wel, wel waar dat hij vaak inschattingsfouten maakt. En hij is de laatste tijd ook nogal slordig en dat, uh, met, met, met het doen van uitspraken. En het komt natuurlijk omdat je al zo lang de nummer één bent in die politiek. Eigenlijk onomstreden. He, wij zitten ook op, op vrijdag als die pers conferentie Is naar de ministerraad euh, zitten we eigenlijk altijd vrij braaf vragen te stellen. En ik ben er niet altijd uh, bij, maar ook als ik er wel bij ben, dan doe ik er eigenlijk ook wel een mee. Van ja, Rutte is altijd twee duimen omhoog. Een kritische vraag uh, veegt hij als roos van zijn jasje oh. uh, weg. En uh, ja, gisteren zag ik dan even het, het verschil met de uh, vicepremier... die voor het eerst de persconferentie eraf Dan wordt het gegeven. weer leuk. Nou, toen, uh, ik, ik vond het bijna, bijna opvallend. Dan, nou, nu, nu durfde iedereen wel uh, plots om haar even de duimschroeven aan te zetten. Maar Rutte doet soms hele rare uitspraken. Hè, zoals laat, uh, gedoe bij, uh, bij ING uh, en het hoge salaris. zijn we lang niet vergeten. al is allemaal rechtgezet. En toen ging het over de raad van commissarissen die toezicht moet houden. En toen werd er gevraagd, uh, ja, zou u in de toekomst wel eens toezicht willen worden in een raad van commissarissen. Doen namelijk vaak oud-politici. Ja. Kok heeft dat gedaan. Balken die doet dat ja. nu ja. bij uh, ING. Nou, hij langs van zijn, zijn leven, leven niet. Verschrikkelijk. Nee, ja, oh, nee, verschrikkelijk. Nou, dat is natuurlijk een beetje een belediging van mensen die toezicht houden. Want nou, zeker het... voor een VVD'er. Zeker. En, en, en toezicht houden, dat is bijna een, een nieuw, veel geprezen beroep. Daar moeten mensen ook uh, cursussen voor doen om dat goed te doen. Dus dat is een beetje, beetje raar. Nou, er zijn heel veel van dat soort uh, opmerkingen die hij een beetje zo wegwuiven doet uit Komt daar steeds mee, mee weg. En dat valt me op. En waarom het woord inschattingsfout uh, hier bij mij wordt aangestipt. is dat hij dacht dat referendum. Uh, over die uh, wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. dat krijgen wij er wel door. Gelopen race. Maar nou, dat was ook de voorspelling. En dat was, uh, ja, dat was de peiling. En uh, nou ja, uh, is, er moet eigenlijk altijd een bordje. Een, een bijsluiter bij elke peiling gezet worden. onderaan op het scherm, vind ik. van uh, dit is een peiling, dit is niet de werkelijkheid. En en de tweede is inschattingsfout. Dat is een inschattingsfout. Dat mag je, je zeker in. zeggen, Mieke. Dat is een inschattingsfout met vijf sterren. En uh, de tweede inschattingsfout is dat hij dacht... het zijn lokale verkiezingen. En ook al winnen al die lokale partijen wel. Dit raakt niet op ons kabinet, deze coalitie. Nou, dit raakt de coalitie in het hart. Eh, namelijk ook door de positie van D66. Want hij heeft verloren. heeft verloren op uh, issues die ze hebben weggegeven... bij de kabinetsformatie. Dus D66 gaat zich heruitvinden. En de, dat betekent niet op zijn rug liggen. Dus dat is ook een kwestie van uh, inschatten wat er gaat uh, gebeuren. Dit kabinet uh, uh, krijgt het niet uh, gemakkelijk. Let wel, ik suggereer het een beetje. Ik, ik ga niet voorspellen van nou de dagen zijn geteld en hoe lang zit het nog. Hebben we wel eens eerder gedaan bij het vorige kabinet. En toen bleek het op enig moment het langzittende te worden ja. van na de Tweede Wereldoorlog. Dus mij hoor je er niet meer over. Maar het is wel uh, iets wat gemarkeerd moet worden. En waar ga je dan op letten? Daar ga ik op D66 letten vooral. Want die heeft echt een uh, vreselijke week achter de rug. Je ziet ook vandaag weer, staat in de zaterdagkranten... ik zie het onder andere in het AD... een groot verhaal over Kees Verhoeven. Dat is een D66-kamerlid. En die heeft uh, in het verleden tegen deze wet uh, gestemd. Hè, die uh, wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... beter bekend als de sleepwet. En uh, die zei, dat tast onze privacy aan. D66 zit in het kabinet en zegt... nou, dat is een uh, prima wet... Met, kan helemaal kwaad. D66 is altijd voor het referendum geweest. Of dat nou correctief is. Of, uh, of een, een, een Het was een gek. toch? Het, het woord referendum stond gelijk aan het woord D66. En, uh, en nu is het opeens allemaal niks. En blijkbaar uh, vinden mensen dat toch een beetje raar. D66 is ook de partij van het milieu. Nu zit er een minister die iets aan het milieu kan doen. En komt met een hele trage route richting een uh, milieuaanpak van plastic vlees. Lesjes, hè. Over drie jaar gaan we dat aanpakken. Ja, en de blikjes nou. hoeven we sowieso niet. En over drie jaar in de politiek. Hè, wie dan leeft, hij dan zorgt. En ja, D66 heeft een flinke kras opgelopen. Zou de grootste partij in Amsterdam kunnen worden. Uh, in, uh, in Utrecht. Uh, in Den Haag. Dat is allemaal niet gebeurd. En is uh, links ingehaald door uh, GroenLinks. En ik zag het afgelopen donderdagochtend ook. Bij uh, partijleider uh, en fractievoorzitter van D66. Alexander Pechtold. Die... Uh, die was niet blij en probeerde wel te zeggen... we hebben geen goud, maar zilver. Ja. Maar ja, ik, ik zei ook tegen hem... Uh, we hebben het bij, uh, bij Irene Wust gezien... toen zij geen goud had en zilver. Plots, uh, toen stond ze te huilen. En uh, D66 gaat het heel moeilijk krijgen. Ik denk ook dat Bechtold niet de hele route af zal maken... in deze kabinetsperiode als leider. Maar dat is gewoon vermoeidheid. En hij doet het al heel lang en, uh, en heel goed. Maar die partij gaat, uh, ja, die gaat wel denken... volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor uh, het Europees parlement. De D66 is heel erg pro-Europa, die andere partijen in de coalitie wat minder. Dus ja, dan uh, kan je niet opeens net zo gaan doen als die andere partijen. Dan moet je echt duidelijk staan voor waar je stond. Maar Kees, hebben volgens mij toch ook nog een klusje... even nog teruggrijpend uh, naar dat referendum... Ze moeten zich er uiteindelijk ook nog wel uitkletsen. Wat, wat te doen? Ja, en dat uh, werd gisteren wel duidelijk toen de vicepremier uh, Olokren van D66 uh, de persconferentie deed na afloop van de ministerraad. Want uh, premier Rutte die zat in Brussel bij een Europese top. En uh, ja, die had daar uiteraard nog geen antwoord op. Daar wordt donderdag, uh, op Witte Donderdag in het kabinet over gesproken. Hoe verder moeten we nou uh, luisteren naar dat nee? Uh, over die sleepwet bij een referendum. Of moeten we toch iets veranderen? Moeten we iets veranderen? Of moeten we eh, niks veranderen? Nou, dat zou echt onverkoopbaar zijn. Ik denk dat D66 dat, uh, dat gewoon niet kan verkopen. Dat is ook, uh, ook raar. Uh, premier Rutte heeft ook eigenlijk aan de vooravond van die, die, uh, die uh, verkiezing gezegd... en de referendum, uh, uh, het referendum stemmen gezegd van ja, we gaan er wel naar kijken. Zo staat het ook in de wet. Dus we moeten er wel iets uh, voor doen. En het tweede is dat dat referendum ook wel iets heeft losgemaakt. Mensen vonden het uh, interessant om opeens over zoiets ingewikkelds... als uh, onze veiligheid uh, te horen. Er waren heb je veel... dat gevoel werkelijk? Ja, ik heb dat wel. Mensen die, je hebt altijd mensen die niet geïnteresseerd zijn... en altijd blijven mopperen. Ja, het was het. ingewikkeld, dat is het. Ja, maar het, hele, het hele leven is ingewikkeld en politiek is nog ingewikkelder. Jawel, maar goed, hier, hier, hier ging het toch wel om kleine nuances. Het ging om nuances, maar het gaat in de, in de kern natuurlijk... om een heel belangrijk, uh, makkelijk begrip. Dat is namelijk privacy. Uh, vinden wij het ten uh, behoeve van onze veiligheid uh, goed... dat uh, de overheid steeds meer in ons privédomein gaat neuzen. En dat je dat uh, soms moet accepteren. We gaan straks over Frankrijk praten. Nou, We zien wat er afgelopen week is, uh, is gebeurd. Weer een terroristische aanslag. Dus weer een roep om, zijn we wel veilig genoeg? Uh, wat doet de overheid? Uh, weten we wel alles? Maar ja, dit is toch een discussie geweest... waar mensen zich zorgen over maken. En dat is een, een inschattingsvangst. Fout geweest, om dat woord maar aan te halen van het kabinet, dat, uh, dat uh, veel mensen zich daar echt zorgen over maken. Drie kwart van de mensen in Amsterdam die de deur uit zijn gekomen uh, om uh, ja of nee in te vullen bij het referendum, hebben gezegd uh, nee tegen deze wet. Dat is echt wel uh, opmerkelijk. Dat zijn veel mensen. Dus ik neem aan dat binnen het kabinet uh, het uh, moment dat dit uh, uh, referendum de deur, uh, de prullenbak in verdwijnt, met een uh, grote feest daar dat wordt. Nou ja, ik denk dat ze daar zelfs al moeite mee hebben. Want dat ligt nu bij de Eerste Kamer. Een uh, spoedwetje bijna hè, om het hele begrip referendum uh, te skippen. Mm. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat in de, Kamer, uh, in de Eerste Kamer... nog wel eens wordt nagedacht van... ja, er zijn toch best wel behoorlijk wat mensen op afgekomen. Het maakt discussie los. Los van wat jij zegt, hè, het is een ingewikkeld onderwerp. En hoe ingewikkeld kunnen onderwerpen zijn om voor een referendum uh, uh, te, laten, te laten gelden... en de bevolking te laten beoordelen. Maar het heeft wel iets gedaan. Het heeft uh, de legitimiteit van besluitvorming... Uh, zichtbaar gemaakt. He. Mensen kunnen erover discussiëren. Politici moeten een beleid verkopen. En, en het werd beter, omdat het dicht bij mensen was in tegenstelling natuurlijk tot het Oekraïne-referendum. Uh, ja, het Oekraïne-referendum. Oekraïne referendum, dat, dat, dat is altijd onder valse voorwensels uh, uh, gepresenteerd door uh, de, de familie Jan Roos en de Baudets, die eigenlijk uh, van de gelegenheid gebruik wilden maken om een, een anti-Europa-klimaat uh, uh, te stimuleren. Maar goed, dat was inderdaad een waanzinnig ingewikkeld Iets. En los van het feit dat uh, wij, of althans de mensen die daar uh, aan het referendum hebben meegedaan. nee hebben gezegd tegen dat verdrag van Oekraïne. ja, iedereen wist gewoon dat dat toch wel door zou gaan. Maar dit is echt wel een, een, een, ja, een, een tipping point, denk ik. Ja, het referendum dat gaat weg. Nou ja, misschien moet het ook wel blijven. Er is een staatscommissie bezig op dit moment die kijkt naar uh, ons hele parlementaire stelsel. Een van de onderwerpen die daar aan de orde zijn is. Uh, is de politiek. Nog wel verbonden met, uh, met het electoraat, met de kiezer, met ons, de burgers. En uh, nou, je ziet dat dat uh, heel beperkt is. Hè? Anders zouden al die lokale partijen niet zo, uh, uh, zoveel winst gemaakt hebben bij die gemeenteraadsverkiezingen. En de oude partijen zoveel verloren hebben. En daar hoort ook natuurlijk uh, het begrip referendum bij. En nu is gebleken dat het uh, toch wel mensen voor de deur uit. Uh, het was, het was uit nu de de gekoppeld de natuurlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat scheelt. nou ja, ik denk als het als alleen het. Het referendum was uitgeschreven en dat daarvoor de mensen van huis moesten. Dan denk ik dat er niet zoveel ja. zouden gaan stemmen. Maar dat is een, een negatieve uitleg van iets wat er nog wel is. Je moet ook wel soms moeite doen, mensen mee te laten beslissen. Dus dat dat samen met die gemeenteraadsverkiezingen... is gebeurd, uh, vind ik niet zo, uh, niet zo raar. Maar het is interessant om te, om te kijken naar hoe Rutte dat de komende... weken gaat uh, managen. En er is ook nog één ding... wat ik gewoon maar even wil markeren. En... De kun je misschien denken, ja, waar kom je nou mee? Uh, dat is iets uh, wat wij eigenlijk niet gezien hebben de afgelopen week. En dat vind ik altijd het meest interessante om naar te kijken. Dat is dat Rutte heel actief was in die campagne. En er werd altijd gezegd dat er een toekomstige leider is in de VVD... en die heet Klaas Dijkhoff. En die hebben we eigenlijk helemaal niet gezien. En dan denk ik altijd, hé, hey, als je heel goed bent dan zie je iemand heel vaak in de politiek. En als je iemand opeens niet meer ziet... en dat hij een beetje onder het tapijt wordt uh, geveegd... laat het de grote baas maar doen... dan wordt er misschien wel gedacht... Nou, misschien is hij wel niet zo goed. Uh, ik zeg het maar vast, om de eerste ermee te zijn... kan het, kan het later, als hij de leider is, altijd nog corrigeren... Het. dat de politiek altijd heel ja, uh, de... onverwacht is. En dat je altijd zijn vriend... Dat het een inschatting is. Ja, en dat, je, en dat je altijd zijn vriend geweest bent. Kijk, zo is het. Onthoud die zin. Maar ik heb het wel gezegd. Oké, okay, hartstikke. Goed, dankjewel. Tot volgende week in ieder geval. Om de kansen op het presidentschap te vergroten... besloot de Franse politicus Nicolas Sarkozy... voor wat extra campagnegeld aan te kloppen... bij de Libische dictator Gaddafi. Die had er wel oren naar, want hij stuurde in totaal tien keer... een koffer met 5 miljoen euro naar Frankrijk. Opzet gelukt Sarkozy in 2007 president. Eind goed, maar niet... Al goed, want deze week werd hij in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie. En hoewel hij donderdagavond in het Franse journaal een half uur lang zijn onschuld mocht bepleiten, gaat hij zware tijden tegemoet. Daar gaan we over praten met Nick Pas, historicus van de UvA in Frankrijk. Ik ken Goedemorgen Nick. Goedemorgen. We moeten het eerst nog even hebben over de kwestie van uh, die doodgegane politieagent, want dat is toch wel heftig nieuws. Ja, heel treurig natuurlijk. Hè? Weer zo'n aanslag in dit geval in Zuid-Frankrijk. Uh, ja, wat kun je er tegen doen als, uh, als overheid? Uh, deze aanslagpleger stond bekend als uh, uh, staatsgevaarlijk. Fiche S, zoals dat in Frankrijk heet. Uh, nou, daar zijn er naar verluid zo'n 20.000 van. Die zijn ook uh, min of meer allemaal in kaart gebracht. Uh, nou, het interessante is als bruggetje naar, naar Sarkozy... is dat uh, de voormalige uh, president Sarkozy er in het verleden al heeft voor gepleit... om deze uh, fiche S-personen uh, preventief uh, uh, ja, nou, in hechtenis te nemen, op te pakken... of in ieder geval uh, daar iets mee te doen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk uh, ondoenlijk. Um, dus de vraag is: hoe kun je als samenleving je tegen wapenen? Nou, ja, dat is toch heel lastig. En het uh, nou, treurige resultaat gisteren van die gijzelneming, uh, dat is er. Ja. Dat die agent die vrijwillig de plek had ingenomen ja. van een gewonde... Uh... Hij is held, maar ja, wat koopt hij daarvoor? Ja. Ja. Nou goed, dan maar naar, uh, naar Sarkozy. Ik zei het al, hij mocht donderdagavond op de Franse televisie... een half uur lang zijn onschuld bepleiten. Daar viel je wel van, van je stoel, begrijp ik. Ja, ik vond dat wel uh, toch wel opmerkelijk zo snel... na de, uh, naar het verhoor uh, dat ze ondergaan... en de, in staat van beschuldigingstelling. Um, dus hij mocht de TF1, dat is de... Uh, commerciële uh, zender in Frankrijk. Uh, mocht hij bijna een half uur inderdaad uh, ja, leeglopen... en uh, zijn onschuld bepleiten. Uh, en dat wijst erop dat uh, um, de, ja, de belangen en de verstrengeling... in politieke kringen en, en mediakringen, toch, toch op het allerhoogste niveau heel, uh, heel nauw is. En uh, de, de eigenaar van TF1, dus die commerciële omroep... dat is Martin Bouilligue van de Bouilligue Groep. En dat is een groot uh, bouwconglomeraat in Frankrijk met een uh, media poot. En dat is een goede vriend van hem. Hm. Dus daar lopen, lopen lijnen op de achtergrond. Is die 50 miljoen nog op een of andere manier omstreden? Of wordt dat toch al als, als feit aangenomen door de meeste mensen? Nou, wat Inmiddels wel als feit wordt aangenomen... is het papiertje waarop dat heeft gestaan. Er circuleert een document waarop, inderdaad staat, waarop dit bedrag vermeld staat. Of en hoe en op welke manier er inderdaad 50 miljoen... in de campagnekas van, van Sarkozy is gestroomd. Dat is nog allemaal heel erg onduidelijk. Er wordt een, dat een we... beetje gesuggereerd dat het letterlijk... met koffers met baar geld ging. Ja, maar dan wordt het bedrag vooral van 5 miljoen genoemd. Wat ah -oh. natuurlijk ook nog heel, heel behoorlijk is... Wat met koffertjes tussen Tripoli en, en Parijs zou. tien keer dan? Hebben gependeld, ja, of drie keer of vier keer, of enfin, een aantal keren. Ja. Uh, maar ja, hoe moeten we ons dat nou precies voorstellen? Hè? Uh, Ging die zie dan de, de, de provincie in met een tit geld op zak? Ja, dat is, dat is niet, niet duidelijk. Er, wordt, er zijn wel verhalen naar buiten gekomen... dat er op het campagnehoofdkwartier van Sarkozy destijds... Uh, biljetten circuleren van 200 en 500 euro. Uh, nou ja, waar die dan zijn gebleven, dat is onduidelijk. Ik kan me toch uh, niet voorstellen dat ze daar alleen maar voor gingen eten... Nee, nou dat zullen ze ook al gedaan hebben. Maar um, dat is een interessante parallel met, met eerder. Hè. Er is een soort, soort imaginair rond koffertjes in Frankrijk. In campagnetijd. En in de tijd van president Mitterrand, dat is in de jaren 80, begin jaren 90. Uh, kwam het wel eens voor, dat heeft een oud-minister van hem verteld, dat er. Uh, Koffertjes van Afrikaanse dictators met geld uh, in campagnes uh, werden meegetorst. En dat geld ging dan op aan uh, nou ja, uh, affiches, aan verplaatsingen, aan het huren van zaaltjes en ga zo maar door. Dus letterlijk in het land tijdens de campagne. Nou, wellicht geldt dit dan ook voor uh, de campagne van Sarkozy. En wat was de tegenprestatie? Nou, de tegenprestatie is dat uh, in die tijd, uh, dus 2007 en, en ook nog wel later tot 2011, um, Libië en met name Gaddafi natuurlijk weer uh, ja, internationaal aan de deur klopte. Hij uh, werd weer geaccepteerd, mondjesmaat. Uh, en Frankrijk was een van de landen, Parijs was een van de hoofdsteden waar hij als uh, eerste weer uh, werd uh, ontvangen. Dus, uh, met alle, egar, met uh, alle egars. alle egaars. Hij mocht zijn tent mocht hij opzetten in, het, uh, in de paleistuin van het uh -huh. EDC. Hij mocht zijn vrouwelijke garden. De Amazons Geweldig, meenemen. ook dat je dit ja, verzint en doet ook. Ja, hè? Zeker. En dus hebben we met Allegaz Sarkozy ontvangen. Um, ja, en die belangen waren natuurlijk wederzijds heel groot. Dus internationale erkenning aan de ene kant. En ja, Libië had natuurlijk een grote oorlogskas, uh, investeringsfonds, uh, geld, uh, Afrika invloeden. Dat is voor Frankrijk natuurlijk erg interessant. Ja, maar in 2011 uh, kwam er een eind aan zijn uh, dictatorschap. Ja, en dat heeft Sarkozy toch ook uh, voor elkaar gebokst? Dus ja, dat is toch. Uh, ja. Ja, dus daar, daar, het verhaal, daar de analyse, daar is dat uh, op het moment dat de Arabische lente dus in gang wordt dank gezet vanuit ja. uh, Tunesië en, uh, en Egypte, dat uh, uh, Sarkozy daar in eerste instantie de planken mislaat Hij blijft toch te lang de zittende regime steunen. En in het geval van Libië, het is de derde omwenteling die op gang komt, uh, besluit hij om de oppositie te steunen van uh, Gaddafi, dus tegen Gaddafi. Uh, nou, met het resultaat dat we allemaal kennen. En het feit dat al deze verhalen en beschuldigingen nu naar boven komen, na zoveel jaren, wordt Gerelateerd aan uh, het feit dat de, het Gaddafi-kamp, dat er natuurlijk nog steeds is... op deze manier uh, ja revanche wil nemen. Ja, voor wat dan? Voor de bombardementen op in hoofd? Voor de bombardementen, natuurlijk voor de dood van hun leider. Ja. Hoe kijken de uh, Fransen hier tegenaan? Heb je daar... Uh... Nou, over het algemeen zijn de Is... Fransen wel klaar... met dit soort uh, affaires, uh, verhalen, onthullingen en schandalen. Frankrijk heeft natuurlijk een, een vrij lange traditie van dit soort schandalen. Intriges op het allerhoogste niveau, financieel, politiek. Maar ze politiek. lijken veel vergevingsgezinder altijd. Is dat niet zo? Ergens wel, maar wel deel uit van die cultuur natuurlijk. Um, um, maar ja, veel mensen hebben hier ook echt wel hun buik van vol. Uh, het anti-sarkozy uh, sentiment is heel groot. Um, en uh, ja, er zijn ook heel veel Fransen die opgelucht ademhalen. Die zeggen: van, "Nou, eindelijk wordt hij aangepakt." Dus het, het idee dat hij nog ooit weer terug zou kunnen komen op politieke toneel, dat is van de baan. Ja, ik dacht dat niet waarschijnlijk. Hij is uh, die 63. Die uh, uh. Uh, hij heeft nog een gooi gedaan uh, twee jaar geleden. Uh, ja. In de aanloop naar de presidentiële. Nou, daar is hij toch uh, in de voorronde oneervol uitgeknikkerd. Uh, hij heeft het toch absoluut niet gered. En toen zei hij al van ja, dit is het. Het was ook een poging van hem nog een keer mee te doen. Om juist die affaires justitie van zijn rug te, te houden. Want hij kon uh, dan niet vervolgd worden. Precies, zelfs als hij president zou zijn geworden. Uh, was hij immuun of had hij genoten uh -huh. immuniteit? Voor zolang dat duurde natuurlijk. Um, maar uh, ik zie hem niet meer terugkomen. Er komen de nieuwe generaties opgestaan. Ook in zijn uh, eigen partij. En uh, Sarkozy is uh, in dat opzicht politiek is iemand van het verleden. Uh, wat niet wil zeggen dat hij geen invloed kan uitoefenen op de achtergrond. Want uh, in dat opzicht is hij nog steeds aanwezig in Frankrijk. Ja. En spint uh, Macron hier op een of andere manier nog garen bij? Nou ja, Macron is iemand die natuurlijk heel hard heeft beweerd uh, altijd dat hij afstand neemt van, van deze cultuur ook. Hè, deze, deze intriges en schandalen. En dat politieke establishment. En, uh, ja, um, het niet voor niets is hij in 2016 met een eigen beweging begonnen. Hè, buiten de bestaande politieke partijen om, buiten het bestaande politieke establishment om. Um, dus hij roept voortdurend, nou ja, ik, ik streef naar schone handen, nieuwe moraliteit in de politiek, hè, daar staat Macron voor. Um, dus daar streeft hij naar. Um, het lukt hem niet altijd, uh, hè, dus naast de medewerkers van hem, oud-ministers, nou, die bleken toch ook wel uh, vuile handen te hebben. Nou, die zijn dan ook terzijde geschoven, dat dan wel. Um, maar Macron zelf is iemand die daar afstand van neemt. Uh, dat het ook echt probeert. Uh, het is ook iemand van een nieuwe generatie. Uh, en uh, voor de rest heeft hij met Sarkozy niet zo heel veel gemeen. Het zijn toch twee heel verschillende ook politieke figuur. Het uh, is, is wel. Het is misschien wel aardig om het toch even te vertellen. Je vertelt net dat uh, de politieke carrière van uh, Sarkozy... Uh, eigenlijk wel passé is. Maar ik heb Sarkozy toch nog wel uh, tot laatste aan toe... bij uh, bijeenkomsten, zeg maar politieke familiebijeenkomsten... van de Europese Volkspartij op hun congressen. En als zij voor, uh, besprekingen houden voor een Europese top... hem daar gezien en uh, vaak gevraagd... ja, wat doet hij hier eigenlijk is geen president meer. En dan loopt dat kleine mannetje daar toch een beetje doorheen te uh, dribbelen. En uh, toen werd mij wel uitgelegd dat hij natuurlijk wel steeds... Een, uh, een voeling wil houden met het politieke Europese establishment. In dit geval wat de Europese Volkspartij uh, is. Hè, de club ook van uh, mevrouw Merkel. En waar uh, onze tussen aanhalingstekens Sibran Buma in zit... En uh, nou ja, ik denk dat zij, zeker naar wat jij nu vertelt... en wat nu gaande is, dat ze het niet leuk vinden hem daar te zien. Maar dat is met Berlusconi ook gebeurd. Die heb ik daar ook tot laatst aan toe heel vaak mm -hmm. gezien. En die en, kwam uiteindelijk ook weer boven water. En die kwam ook weer boven water. En ze vonden het vaak... Ik, ik heb een keer een foto gemaakt van Buma en Berlusconi... en daar was hij heel erg boos over. Want je wil natuurlijk niet met zo iemand gezien worden. En Ber Berlusconi is inderdaad toch weer terug. Dus om wel uh, aanwezig te blijven... Komen bij je politieke familie kan soms mm. nog wel een voordeel hebben. Nick, nou. tot slot even. Zie jij Sarkozy daadwerkelijk brommen? Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, omdat uh, het heel moeilijk zal zijn om dit heel hard te krijgen door Frans, uh, de Franse justitie. En, uh, nou ja, kijk, de resultaten uit het zijn hier geen garantie. Maar uh, ja, ik, ik, hij, het komt misschien wel tot een veroordeling, maar dan wordt een voor, voorwaardelijke veroordeling of zoiets, een voorwaardelijke straf. Maar ik zie hem niet echt daadwerkelijk achter slot en grendel verdwijnen. En ook uh, geen platsonietje aanschoffelen. Nee, nee, nee, dat gebeurt niet in Frankrijk. Is hij eigenlijk nog steeds met Carla Bruni getrouwd? Ja, ja voor zover ik weet wel. Die ja. loopt er gezellig ja. langs. Ja. Of tenminste, boven de muis eigenlijk. Ja. Ja. Nee, ja, dat ja, ja, compliceert zich ook eigenlijk als een ja, familieman. Ja. Ja. Dus, ja, ja. ja, dat ze hem steunt in moeilijke tijden. Tuurlijk. Ja, dat hoort zo. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Nick pas, historicus van de UvA En Frankrijk kender. Als u meer informatie wil over het programma, kunt u altijd terecht op NPO Radio 1. Punt .nl nieuwsweekend. En natuurlijk op onze onvolprezen Facebook-pagina. Of u kunt ook twitteren: hashtag nieuwsweekend. De muziek kun je het wel horen. Tralala, het is zaterdagochtend. U hoort de fake van Simply Red. De persoonlijke gegevens van zeker 50 miljoen argeloze Facebook-gebruikers... zijn niet alleen verzameld, maar ook doelbewust ingezet als gereedschap... om de denkwijze van mensen en daarmee de politiek te beïnvloeden. De gegevens zijn verzameld door het bedrijf Cambridge Analytica. De eerste berichten hiervoor verschenen ruim een week geleden... en pas vijf dagen later kwam Facebook-oprichter Mark Zuckerberg... met een halve schuldbekentenis. Maar hoe oprecht is die nederigheid en wat hebben wij nog meer te vrezen... Van Facebook en consorten. Dat gaan we vragen aan internationalist Francisco van Jolig. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen. Ja, we weten allemaal hoe groot Facebook wereldwijd is en uh, hoeveel invloed het heeft, ook op de publieke opinie. Uh, hoe verstrekkend is deze affaire? Nou ja, uh, kijk, dit is uh, dat ze dit. Uh, hoe ver verstrekkend is deze affaire? Oké, okay. dat weet natuurlijk nog niemand. Want nee. uh, iedere keer, dit is een affaire die loopt al twee jaar. Hè? Dit is eigenlijk, uh, iedere keer komen er nieuwe onthullingen. Wat er nu, uh, het grote nieuws dat Facebook bijvoorbeeld uh, de, de mensen beïnvloedt. Ja, dat weten we al langer. Dat, ze dat, op, uh, uh, dat daar allemaal rare dingen voor gebruikt zijn. Dat weten we ook al langer. Uh, we weten nu eigenlijk, dat is het grote nieuws van de afgelopen week. Uh, dat is het, nieuws, het grote nieuws geweest. Dat zij daarvan op de hoogte waren en niks deden. Dat is het eigenlijk. Dus zij wisten... Kijk, waar het allemaal een beetje om gaat... is misschien, er is een, er op een gegeven moment... Uh, je hebt een techniek die heet... Uh, psychografische profielen maken. Dat Woest knap, hè? Is, en dat gaat erover dat iemand... Nou ja, dat waren uh, wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge... die voor de rest niets met dit schandaal te maken hebben. Maar daar zit iemand in die heeft ontdekt... dat als je kijkt naar de m, dingen die mensen liken op Facebook... dat je karakterschets van ze kan maken. En dat gaat vrij ver als je, hij zegt op basis meer dan, hè, van 150 likes... ken ik je al beter dan je vrienden. Weet ik meer van je dan je vrienden, als ik dat analyseer. Van wie je bent, wat voor type mens je bent. Uh, je seksuele voorkeur, de hele mikmak. En ook, en dat is belangrijk, hoe je te beïnvloeden bent. En, nou, maar dat is het tweede. En dat, bij 300 likes uh, ken ik je beter dan jezelf. Dat is toch wel, hè, Dus dan weet ik dingen van je die jij jezelf niet realiseert... Dat je zo bent nou en dan gaat het erom en dat is wat hij dus doet en vervolgens gaat het erom dan kan je dus mensen zo beïnvloeden en dan komt dat bedrijf cambridge analytica om de hoek en die zegt wij kunnen dat wij kunnen die mensen beïnvloeden nou heeft cambridge analytica één groot probleem dat bedrijf liegt harder dan trump over alles gewoon eigenlijk over alles dus uh, ja, ik weet niet of je wel eens te maken hebt gehad met een pathologisch leugenaar. Ik helaas wel in mijn, uh, ik in mijn, in mijn werk. En dan weet je niks meer. Dus zij bluffen ook, zij, nou, zij zeggen dus ook dat ze veel mensen kunnen beïnvloeden. En het is onduidelijk of ze dat ook echt kunnen. Maar wat wel zo is, is dat ze geen middel schuwen om dat voor elkaar te krijgen. En dat Facebook ze daarvoor mogelijkheden biedt die we tot nu toe nooit kenden. En dat kunnen we wel vaststellen. Want wat zij doen, is precies waar Facebook voor gemaakt is. Facebook is gemaakt om jou te beïnvloeden. Het is namelijk het grootste advertentienetwerk ter wereld. Daar verdienen ze heel veel geld mee. En die advertenties zijn zo populair omdat ze zich steeds beter richten op jou. Gisteravond zat ik toevallig op een verjaardag hadden we daar, of op een feestje hadden we het daar nog zo over. En dan vertelde iemand van ja, ik was op Schiphol, ik liep een winkel binnen, ik keek naar producten. Ik ging naar buiten, koffie drinken, startte Facebook en zag de advertenties van de producten waar ik net naar gekeken had. Hoe kan dat? dat? Nou, omdat uh, de, de, uh, Facebook weet dat jij daar bent. En dat je in die winkel bent. En hoe dan? Nou, omdat ze bijhouden. je ze, ze Dat moet je toch zelf doen? Je moet toch zelf nee, omdat zeggen? Dit, dit, ging, dit ging via gratis wifi-service. Ah, dat nou, oh, zit gewoon een tracker. Wifi. Ja, dan ja, dat, dat zend je ook meer mee. Maar sowieso... Dus dan uh, weten ze dat je in de winkel bent. Maar dan weten ze nog niet waar je naar kijkt. Nou, in een winkel wordt er ook... Het ligt er maar aan hoe je het wil. Maar winkels Camera's? zijn bezig om je te volgen via... Albert Heijn doet het ook. Om je via wifi en bluetooth te volgen. Hoe jij door de winkel loopt. En oh. bij welke schappen je blijft staan. Mieke, je hebt geen idee. Idee. Gisteren was hey, iemand op Twitter, die, uit Nieuw-Zeeland, die zei van: joh, ik, je kan. Als je op Facebook zit, als je een Facebook-account hebt, zoals de meeste mensen. De meeste mensen weten dat niet, je kan naar de settings gaan en dan kan je je eigen gegevens downloaden. Die kan je, dat moet zijn dat wettelijk verplicht ook. Die kan je downloaden, die kan je bekijken. En die downloaden die en die ging die eens bekijken. En toen zag hij dat bijvoorbeeld daarin stond, precies met wie hij allemaal gebeld heeft de afgelopen jaren en hoe lang. Dus namen, tijden, tijdstippen, hoe lang. Uh, met de metadata van alle sms'jes die hij heeft gestuurd. Dus dat gaat niet via Facebook. Dat ho zijn gewoon... ho ho ho nou, hoe komt dat al... daar? Omdat je, uh, je gebruikt Facebook. Je geeft toestemming om gegevens te gebruiken. Je gebruikt vanuit Facebook apps. Daarmee geef je nog meer toestemming om gegevens te gebruiken. En ja, je beseft het je misschien niet. Maar je hebt hier een, je, je iPhone. Je is, of je, je smartphone, is een digitaal dossier van jouw leven. Daar staat werkelijk alles in. Waar je bent, hoe lang, met wie. Uh, Facebook doet dat bijvoorbeeld ook met foto's. Of je kan dat ook met foto's doen. Ja, Dat doet je telefoon eigenlijk ook al. Ik weet niet of jij wel eens foto's maakt. En dan zegt je telefoon tegen je wie die mensen zijn die daarop staan. Ja. En daar zijn die ze steeds beter je. in. Ja, dus maar, Facebook weet ook met wie jij omgaat. Oké, okay, Ik heb bijvoorbeeld geen Facebook... En er zijn ook helemaal mensen die dat niet hebben. Maar ik begreep dat je dus door middel van je WhatsApp-gedrag dan even goed nog heel veel van jezelf prijs hebt. Als heeft. jij WhatsApp hebt, heb je Facebook? Van, want van wie is WhatsApp? Ja. Van Facebook. En Mieke, okay. dan hebben we hier het probleem meteen. Ik, uh, ik gebruik WhatsApp. Ik wilde mijn uh, op, uh, op Facebook nooit Messenger gebruiken. Want ik dacht, ik wil niet dat Facebook al mijn persoonlijke contacten heeft. Ze weten al veel van waar ik ben. Ze weten al veel van wat ik doe. Ze hoeven ook nog niets te weten. Mijn hele adresboek moeten ze dus niet hebben. Maar WhatsApp, dat is een zelfstandige app. Dat wordt gemaakt door een jongen die zegt dat hij daar zorgvuldig mee omgaat. Bla, bla, bla, bla, bla. Dus dat zal ik dan wel geloven. Dus ik gebruik WhatsApp. En die heeft wel mijn contacten. Anders kan ik niet communiceren met mensen. Nou, vervolgens koopt Facebook WhatsApp op. Ja. En zegt dan... Nou, maar we gaan die gegevens natuurlijk nooit gebruiken. En een jaar later of twee jaar later... hebben ze alle gegevens geïmporteerd bij Facebook. Er valt niet aan te ontsnappen... Facebook heeft een monopolie dat ze weergaan niet kent. En uh, ja... Dus jij denkt dat je geen Facebook hebt. Dit is misschien wel. En als je, als je geen WhatsApp gebruikt, dan gebruik je wel Instagram. Dat is ook van Facebook. We hebben nog een fragment hè, van die Christopher uh, Wiley. Dat is een voormalig werknemer van de Cambridge Analytica. En die vertelt in een interview met The Guardian hoe ze dat uh, doen. Hè. Hoe ze die uh, profielen maken. En hoe ze dus zo je politieke mening kunnen veranderen. Ze hebben niet alleen psychologen in dienst, maar ook websitebouwers, fotografen, videomakers. Uh, nou, fijn, laat maar even horen websites will be created, blogs will be created, whatever it is that we think this target profile will be receptive to, we will create content on the internet for them to find. And then they see that and they click it and they go down the rabbit hole um, until they start to think that, you know, something, until they start to think something differently. Nee. Dit is een Canadese jongen die uh, uh, uiteindelijk in. Precies, en die is in Londen is, is een klus gaan doen, want op de universiteit lukt het allemaal niet meer. Is dus bij het bedrijf, heeft dit gezien, heeft dit mede ontwikkeld. Is eigenlijk wel een van licht linkse huizen, die jongen. En realiseert zich op, in Londen opeens, hij vertelt dat echt in een heel uitgebreid interview. Ik ben hier toch in een web terechtgekomen. Waarin, nou ja, echt, hij overziet het ook nog maar half. Maar dat dus gebruikt is. Onder andere dus ook voor de verkiezingen van Trump. Ja, en op een bijzondere manier. Dat vertelt hij nu dus ook. Je zou dus verwachten, oké, okay, als Trump reclame. of als je als politieke partij uh, propaganda maakt. dan vertel je wat je wil. Mm. En dan, uh, ja, dan ga je dat, dat is wat je boodschap is. Hè? Je, je hebt je programma en dat draag je uit. En dat vinden mensen dan wel. En dat zal je misschien een beetje aanpassen. Aan je uh, voorkeuren van mensen. In Wassenaar gaat de VVD misschien iets anders zeggen. dan dat ze dat op Rotterdam Zuid zeggen. Dat kan je je voorstellen. Dat is ook heel logisch. daar is niks mis mee. Maar dit ging op. zij deden totaal andere dingen. Zij deden zich bijvoorbeeld voor. als uh, aanhangers van Hillary. En gingen dan rare berichten over haar verspreiden. Zij deden zich voor. Wie als, zijn zij dan in dit geval? Nou, in dit geval: dat, dit, is, dit, is niet, uh, dit is niet Cambridge Analytica. Maar dit, is, dit gaat via de, de, de, de Russen, via Facebook beïnvloeden. Want het is een, het, iedere keer kom je dezelfde. Dit, kijk, het gaat om een grote groep mensen. die bezig is geweest om te, te zorgen met dit soort technieken. dat Trump gekozen werd. En aan de ene kant zie je dat uh, dit bedrijf, Cambridge Analytica, dat werd ingehuurd. Dat is, dat is van Robert Mercer, een van de grootste. Uh, uh, of dat is een, een, een uh, investeerder erin. Dat is een van de grootste... of zo niet de grootste sponsor van Trump. Dat is iemand die heeft ook... Breitbart gefinanceerd. Dus je ziet een heel spectrum... van uh, technieken die gebruikt worden... om jou te misleiden. En om, je, en om terug te komen op Facebook. Facebook, zei ik, is daar geschikt voor. Omdat Facebook erop gericht is... om jou meer van jou voorkeuren te geven. En om je meer... Uh, is makkelijk hoe je, voor, hoe je met Facebook de mist in kan gaan. Stel dat jij uh, uh, zorg maakt over vaccinaties. En dan ga je naar Facebook. Of dan zie je op Facebook zie je een bericht van uh, de anti-vaccinatiebeweging. Dat is al een beetje een rare club. Daar word je dan lid van. Vervolgens gaat hij je dan opzadelen. Met alle andere complottheorieën. Ook over andere dingen. Dat krijg je dan allemaal in je feed. Dat gaat hier voeren. Dat denkt van oh, ben je, ben je daar kritisch op? Ben je, vind je dat interessant? Geloof je dat? Dan geef ik je meer van dat soort dingen. Het is uh, waar het helemaal om gaat eigenlijk. Waar het op neerkomt. Is Facebook is een bedrijf. Wat miljarden mensen over de wereld dagelijks voorziet van informatie en daar geen enkele verantwoordelijkheid voor wil nemen. En dat is de kern waar het om gaat. Zij zeggen, wij zijn niet verantwoordelijk voor wat we verspreiden... En dat is een idee wat uit Silicon Valley komt. Eh, wij zijn neutraal, technologie is neutraal, technologie doet niks. En dat is gewoon pertinent niet waar. En dat is levensgevaarlijk. En daarom is Mark Zuckerberg, is eigenlijk net zoals die jongen wat je net beschrijft... die jongen die is iets voor uh, Cambridge Analytica gaan werken... en die realiseert zich ineens, oh, wat heb ik gedaan? Nou, Mark Zuckerberg lijkt hetzelfde te doorgaan. Hij heeft nooit doorgehad wat hij in hemelsnaam gemaakt heeft. Dat gelooft toch geen mens... Nou, Je ja, moet het toch al twee jaar lang daar, gewoon weten. Daar lijkt het wel op. Toen de eerste berichten kwamen... dat uh, Facebook de, uh, ervoor gezorgd had dat Trump gekozen had... zei hij dat dat een gestoord idee was. Mm -hmm. Nou, waarom zou hij dat zeggen? Grote als dat jongens uit die techwereld, ja. Bijvoorbeeld dus degene die WhatsApp uh, uh, eerst bedacht ja. heeft... Uh, daar gecashed heeft, verkocht heeft... en Facebook roepen nu op te, met de hashtag delete Facebook. Uh, kortom, ga van Facebook af. Is dat zinvol? Uh, dat is uh, zinvol in die zin dat het misschien Facebook een beetje onder druk zet. Het lastige is dat Facebook precies kan zien wat het effect daarvan is. Als niet iedereen dat doet, ja, dan hoeven ze zich geen zorgen te maken. Dus dat wordt pas wat interessant als heel veel mensen dat gaan doen. En dat gaat nooit gebeuren. Want je kan Facebook niet deleten nou, uit je leven. Wij leven in een maatschappij. Het is net zoiets als zeggen, weet je wat, ik ben tegen kernenergie... Ik sluit de elektriciteit af. Nou, ik wens je veel succes. Dat, je kan gewoon niet meer leven. En, het, en dat geldt voor Facebook ook. Dus wat nou, je... er zijn ook mensen die zonder Facebook leven. Jij zegt, ja, ik zit zonder Facebook. Ik en gebruik ik ken WhatsApp. een heleboel mensen. Ja, WhatsApp dan wel, maar geen ja. Facebook. Dat is toch iets anders. Uh, als, je, als je WhatsApp gebruikt, gebruik je een okay. applicatie van Facebook. Dus uh, die gegevens komen bij Facebook terecht. En ik zal jou ja, maar zeggen... Ja, ik kan ze niet meer Mika, via mijn Facebook dan binnenkrijgen. Ik sluit niet uit. Uh, jij zegt, ik uh, gebruik geen Facebook. De kans is groot dat Facebook al een profiel van jou heeft klaarliggen. Want ze verzamelen ook mensen, gegevens over mensen die helemaal niet op Facebook zitten. Voor het geval dat die op Facebook komen, uh, dan staat het Ja, maar ik kan in ieder geval klaar. niet meer beïnvloed worden via Facebook. Want als je het niet gebruikt, kan je op die dan manier Dan kan je Nee, maar dit, dat worden. is... Uh, uh, nee, dat is zo. Maar goed, je hebt ook niet... Iedereen nodig. Hè? De, de helft van de Amerikanen ongeveer checkt één keer per dag Facebook. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, dat, is, dat is niet, dat is maar de helft, de andere helft niet. Maar dat is voldoende om de verkiezingen mee te winnen. Maar heeft het zin als je denkt, ja, het is nu ook meer dan genoeg geweest. Ik wil niet op deze manier bespioneerd, uh, uh, beïnvloed, vervolgd enzovoort worden. Ik stap eruit. Heeft dat zin of is het eigenlijk ja, een zinloze je, actie? Dat kan je doen, maar dan zal je moeten accepteren dat jij uh, een heel groot deel van je leven op me geeft. Kijk, waar het allemaal om draait. Waarom dat Facebook zo verslavend is. Waarom, het is een beetje zoals... Uh, ik, uh, ik doe deze maand... Uh, drink ik geen alcohol bijvoorbeeld. Hè? nou, Dan ga je naar een feestje, dat vinden mensen vervelend, dat je geen alcohol drinkt. Ja. Dan zeggen ze ah, doe, toch, doe toch, drink toch wat. Zo, zo werkt dat dan eenmaal. Mensen vinden dat niet leuk als je daar niet aan meedoet. Nou, zo werkt dat ook met Facebook. Die mensen hebben het over dingen. Als jij niet op Facebook zit, weet je niet waar ze het over hebben. En daar zijn wij erg bang voor. Wij zijn er altijd bang voor dat we dingen niet weten. Dus ja. een van de dingen is, we willen dat allemaal weten wat daar ook gebeurt. En je kan, er, je kan het wel afsluiten. Er is geen alternatief. Ja, weet je wat de alternatieven zijn? Je kan, de ene na grootste uh, sociaal netwerk in Europa is V-contacten. Dat is Russisch. Ik wens je veel plezier. De, en je kan ook En er is nog een Chinees die is nog We veel groter. WeChat. Ik, hè? 1 miljard gebruikers. Ja. WeChat. Dan zit je in de. Ja. Dat is een Chinees bedrijf. Maar waarom is er eigenlijk geen Europese pedant? Uh, dat is een goede vraag. Dat zou misschien moeten komen. Maar de kans is groot dat hij dan, dan, als hij succesvol is, opgekocht wordt door Facebook. <laughs> dus je zou kunnen hebben... Je zou moeten vluchten hebben kan niet meer. Wat zeg je? Nou ja, vluchten kan niet meer. Dat is het gevoel dat je krijgt. Nou, wat wel zou kunnen is dat mensen... Daar, als je het ziet als een ecosysteem, en we hebben dit eerder meegemaakt... Het is eigenlijk een beetje zoiets als fastfood. Uh, fastfood wordt heel populair. En dit is eigenlijk fastfood fast, fast voor je hersens. Op een gegeven moment moeten mensen in gaan zien dat dit ongezond is. En daar kritisch mee omgaan. En ja, je ziet dan een beweging komen. En je ziet nu dat mensen langzamerhand vastvoet een beetje aan het afsferen zijn. Of in ieder geval een deel daarvan. En uh, zo'n bewustzijnscampagne zou hier ook voor moeten komen. Dat je weet hoe je gepakt wordt. Oké, okay, dankjewel. Francisco van Jolen. Het ging dus over uh, Facebook en de wereldwijde uh, gevolgen. En uh, of je zonder kunt. Nou, volgens mij kan het. Maar ja, dan zit je er toch weer in via je WhatsApp. Geen escape mogelijk. Goed, we gaan naar de Formule 1. Morgen is het weer zover. Dan barst in het Australische Melbourne het Formule 1-circuit... Eh, altijd weer in volle hevigheid los. Het wordt een seizoen zonder de zogenaamde Haaienvinnenmotorkap. motorkap. Wat het eerst daar nou gaan we het over hebben. Veel discussie over veiligheid natuurlijk van de wagens. En twee coureurs die hun vijfde wereldtitel binnen kunnen halen. Maar voor ons Nederlanders natuurlijk we willen weten hoe Max Verstappen eh, begint... op het circuit daar in Albert Park. Hé, hey, uh, de vraag is eigenlijk een beetje... is in deze tijd, waar het fossiele brandstofverslindende spektakel... zeg maar steeds meer kritiek krijgt bestaat, kan dat nog wel eigenlijk... om daar gewoon snelheidswedstrijdjes mee te houden. We gaan het allemaal vragen aan de schrijver... en Formule 1-liefhebber, Koen Vergeer. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Um, En morgenochtend zeker wel om zeven uur voor de buis. Natuurlijk, he? ja. ja ah, kwart natuurlijk. voor zeven. Ja, vroeger was hij, nog, was hij nog eerder, dan moest je om vijf uur op. Heerlijk, ja. maar dat is niet meer. Nee, nee, nee. Uh, uh, niet vergeten, de klok goed zetten. Ja, dat ga ik ook doen. Okay. Ja. Okay. Uh, kortom... Het is weer feest. Ja, zeker. Daar heb je de hele winter naartoe geleefd. Echt, en dan kijk je echt Ja, daar kijk je echt naar uit. Je hebt mensen die hebben zelfs een teller op hun website staan. Nou, zover ga ik niet. Maar ja. uh, wel dat je denkt, op een gegeven moment gaan die testen beginnen... in begin maart, ja. en dan half maart is het bijna Australië. En dan zit je echt, ja, okay. het jaar begint opnieuw. Zo dus moet je het zien. Het is een beetje gezeik over die fossiele brandstoffen... en die co 2 uitstoot. Ja, dus voor, ja, ja, dat is ja, allemaal ongezijken. Ja, heb ja? ja, nee, je nee, dat gezeik? Nee, Kom natuurlijk op, niet. Kijk, het is natuurlijk zo dat, dat, dat, uh, dat, dat de automobielindustrie misschien wil graag dat we allemaal elektrisch gaan rijden... dus er komt steeds meer kritiek op fossiel. Eh, heb ik al heel lang geleden gezegd... dat Formule 1 wordt uiteindelijk een soort... Uh uh, stierenvechten, uh, een soort folklore die, die, die nog door een die aantal eigenlijk mensen die wordt. mag? Ja, natuurlijk. Maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Als er nou iets politiek incorrect was, was het altijd de Formule 1. Is Weet dat zo? Ja, nou, je zit daar bij te glunderen, want ja, natuurlijk. dat vind je dus heren. Ja, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi, ja. En een uh, guilty pleasure is het. Ja, dat is het. Ja, Zeker nou ja, als, je als je dat midden in de noemde. nacht zit te bekijken. dingen. <laughs> <laughs> en, dan dan en dan zijn die leuke meiden zijn ook nog verdwenen. Ja, precies. precies. En, en dan, voor, dan krijgen we een paar kijk, jongens in uh, nerveus gesneden pantalonnetjes. Nou, dat gaat niet gebeuren. Volgens mij gaan ze allemaal kinderen gebruiken. Het is zo, het is zo dat, dat, dat, dat, dat de Formule 1 was altijd politiek incorrect. Weet je wel, benzinesvleurpers. in de jaren 60 mocht dat nog, uh, gridgirls, et cetera. Nu zie je de maatschappij natuurlijk steeds meer. Allerlei dingen mogen niet, mogen niet, mogen niet. En de Formule 1 moet daar een beetje achteraan. Dus waarom, gaat er aan Waarom toegeven... steken ze eigenlijk niet hun vinger op? Je zegt, je zegt, het is juist zo leuk joh, trek je er allemaal niks vandaan. Natuurlijk, het is een guilty pleasure. En iedereen weet eigenlijk dat het ook... Uh, ja, maar nou. je wil ook... Je, kijk, zo'n Formule 1 moet ook sponsors in huis halen. en die hebben we hebben ook allerlei oh. maatschappelijke opvattingen en dergelijke. Dus die denken oh ja, je, je moet altijd een beetje schrikken als je familie een eigenaar bent. Ja, maar dan kun je dus twee kanten op. Je kan of, of de kant op van het stierenvechten, zoals jij het noemt, hè, dat je een soort overblijfsel wordt van een uh, cultuur van vroeger. Ja. Of je kan zeggen: nou, we gaan het gewoon echt goed aanpakken en we gaan gewoon goede elektrische auto's maken. Waarom ja. doen ze dat niet? Nou, die worden ook al gemaakt. Oh. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En nee, dat, is, dat ben ik niet met je eens. Ja. Uh, die Formule E is ontzettend aan het ontwikkelen. En ik heb laatst een race gezien in Uruguay of All Places. Dat was een ontzettend spannende race. Ja. Dus, en het wordt steeds klinkt, beter. De auto's het klinkt zo leuk. We gaan het niet over Formule E hebben, maar het klinkt lekker. Maar het, maar het heeft, maakt te weinig lawaai. Maar als je langs de baan staat, hoor je die hele auto werken. En dat is, heel, dat is wel weer heel bijzonder. Maar het is anders, anders. Formule 1 maakt lawaai en dat is ook goed. En een raceauto, veel mensen vinden dat, daar ben ik het ook wel mee eens... moet eigenlijk wel een hoop lawaai maken. Waarom? Ja, dat is ook maar bij, een idee. Ja, dat, dat, misschien, misschien dat, uh, dat over twintig jaar mensen zeggen... nee, dat hoeft niet meer. Maar ik ben nog van de oude stempel. Ik heb nog V8 en V12 gehoord. Het is een geweldig geluid als je naast de baan staat. Dan hoor je daar brood, helemaal is... door overweldig. Een soort tsunami. En dat is echt prachtig om mee te maken. Oké, okay. uh, dan iets anders. Er is veel discussie over de Halo. Dat is een uh, cockpitbescherming uh, die nou. oogt als een reusachtige teenslipper. Ja, uh, de dan, hele auto. Ja, er ja. zit een soort beugel over de cockpit. Een soort wc-bril hebben ze er nu Max opgezet. Max stappen vond het helemaal niks. Zei er zijn een hele boekreurs die het niet vinden, nee. En, uh, maar dat het niet. Het is voor hun veiligheid. Het is hè? voor hun veiligheid. Het is zo dat, dat er in het verleden, recente verleden... zijn er een aantal ongelukken gebeurd, ook buiten de Formule 1... Uh, waarbij iemand iets tegen zijn hoofd kreeg. En op hoge snelheid uh, kan dat natuurlijk dodelijk zijn. Dus op een gegeven moment moest de FIA toch ingrijpen... van we moeten iets doen, want dat hoofd is kwetsbaar. Dus we gaan iets ontwikkelen om dat hoofd beter te beschermen. En toen hebben ze dus bedacht op een gegeven moment... Nou ja, die cockpit mag niet dicht, want dat is nou niet echt test Formule 1. Dat is altijd een open cockpit geweest. We gaan er een beugel overheen maken... zodat als er bijvoorbeeld een band rondvliegt over het circuit... dat ja, is natuurlijk een zwaar ding. En Je rijdt 200 zoveel, krijg je dat tegen je hoofd. Dat is niet goed. En dan hebben ze nu een beugel gemaakt. En die beugel is zo sterk, als je daar een dubbeldekker op zet... dan kraakt die nog niet. En dus een band die daar tegenaan vliegt... en dan uh, knalt die niet tegen je hoofd aan. Dus het is veiliger. Dat ben ik helemaal eens. Oh. Maar, maar waarom vindt Max Verstappen het dan niks? Het is geen gezicht. Het is ontzettend lelijk. Ik heb vanmorgen weer gekeken en dan dacht ik echt, ja nee jongens, dit gaat niet goed. Het, het ziet er niet uit. Uh, kijk, je, heb, je moet altijd een beetje een afweging maken in die Formule 1. Het wordt of veiliger, het minst met die halo is dat in dit geval uh -huh. zo. Het wordt of veiliger, dat is evident, maar het wordt ook lelijker. En een Formule 1 moet er eigenlijk altijd wel gelikt uitzien. Het moet, moet een wow-factor hebben. Straks moeten alle kinderen moeten straks aan, hun, aan hun muur een poster hangen met een auto... met een kerel met zo'n beugel voor z'n arzus. Dat is echt Goed. geen gezicht. Het mag wel heel incorrect uh, klinken, maar is ook niet één van de charmes... van de Formule 1 dat je daar uiteindelijk ook wel dood aan kan gaan? Nee, dat, dat, dat, dat, dat is een beetje een sensatie, uh, Dat is altijd zo geweest? Nee, dat is niet zo. Het is wel zo, dat, dat gevaar hoort erbij. Maar ik, ik heb ook meegemaakt uh, in de periode dat er, dat er eens per jaar wel een coureur verongelukte. Hij was nog jong, maar als dat gebeurt, dan zinkt alles in de schoenen en hoef je die hele sport niet meer. Dus dat, is, dat, is, dat wens ik niemand toe. Alle coureurs niet, maar ook de fiets. Dat is niet, niet een van de charmes. Dodelijke ongelukken niet, nee. nee een maar verte crash mag erbij, hè, natuurlijk. Maar begreep, moet wel goed aflopen. Ik begreep dat er dus uh, in de jaren 60 en 70... de meeste dodelijke ongelukken ja. zijn geweest. Hè, en dat op een gegeven moment die auto's steeds veiliger zijn geworden. En ja. dat het nu vrijwel on onmogelijk is om nog om te komen. Het is best moeilijk, ja, maar het, maar, maar ja, het blijft altijd een dangerous sport. Dat er, gebeurt, dat er kan nu van alles gebeuren. De Formule 1 dacht dat ze veilig waren. En, en er gebeurden toch weer dodelijke ongelukken. Met Senna, met Ratzenbergen. En toen met Gio Bianchi twee jaar geleden, drie jaar geleden alweer. Ja. Dus, maar, maar kijk, in de jaren 60, 70 was het echt super gevaarlijk. Dan zat je in een auto van aluminium, helemaal omgeven met benzine, op circuits die gevaarlijk waren. Als een auto van de baan afvloog, werd hij helemaal opgevouwen en hij vloog om niets in de brand. En jij zat er maar. En op, in het begin was het ook zo, er waren er nog baanposten naast, die hadden geen brandwerende kleding aan, die moest iemand uit brand redden. Hoe kon dat nou? Dat soort dingen. Formule 1 in het stenen tijdperk heet dat. Ja. Uh, op een gegeven moment is er een hele, hele uh, beweging in gang gezet... door Jackie Stewart, drievoudig wereldkampioen, begon in de jaren 60. die probeerde die Formule 1 veiliger te krijgen. We moeten misschien toch maar eens veiligheidsgordels gaan dragen, jongens. Of een helm die ons hele gezicht beschermt. Alleen dat soort dingen al. Daarna werden de circuits veiliger en op een gegeven moment in de jaren 80 werden ook de auto's veiliger. We werden van koolstofvezel gemaakt. Nou, als je daarin zat en je maakte met een crash van 280 km per uur... kon je gewoon uitstappen. Toen dachten we echt van nou, die Formule 1 is echt veilig geworden. En sindsdien zijn er ook niet zoveel dodelijke ongelukken meer gebeurd. En ik vind dat we met de helo nu een beetje doorschieten. Mm. Dat we proberen eigenlijk echt 100% veilig te zijn. Dat kan niet. Even nog heel kort. Max Verstappen, gaat hij dit seizoen winnen? Ja. Ik denk wel dat hij... Ik zeg, ik, hij zit er kort achter. Het, het was iets meer dan ik gehoopt had. Uh, hij zit 17e achter Hamilton in de kwalificatie. Dat is maar best veel nog. Ja, dat is een eeuwigheid in de Formule 1. Maar Max is een racer en hij gaat dat wel goed maken. En hij gaat meedoen om de wereldtitel. Echt waar? Ja, dat denk ik wel, ja. Hij gaat ook een paar races ja, winnen. Hij gaat ook races winnen, zeker. Het is, het is kijk, Max wordt ooit wereldkampioen. Het is alleen de vraag wanneer wordt hij te ja. En dan moet die auto rapporten zijn en vooral die motor orde zijn. Ja, dat, dat, dat, daar, daar schort het nogal aan. De, de, de motor is wel het zwakste punt. Maar goed, die hele die hoofd, die teenslipper... Ja, die gaat er... ook weer verdwijnen, denk ik. Ja, Ik denk, ja, ik denk <laughs> wel dat iedereen gaat eens van, nee, nou, dat is toch een stap te ver. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel uh, voor, je, voor je komst. We zijn benieuwd uh, hoe het zich gaat ontwikkelen. Hè? Ja. Of het inderdaad uh, een guilty pleasure wordt. Of dat we gewoon over tien jaar een heel normaal... Vinden dat we een elektrische uh, Formule 1 weten. Uh, Twintig jaar. Twintig jaar, oké. Okay. Ja. Goed, dankjewel. Convergeer. Zometeen zijn we bij u terug met wat wel en niet te doen bij een depressieve dierbaan. Brenda Snijders vertelde over haar album Mens. Ik heb het eigenlijk bijna als een bed gemaakt om die taal te dragen. En de taal blijft ons verbazen en verwonderen. Straks ontvangen we professor Mike Henny. Hij ontwikkelt een Delta-plan voor het talenonderwijs in Nederland. En verder de vierde kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands. De directeur van het Amsterdams Kleinkunstfestival is de gast. Maandag brengt het een hommage aan Herman van Veen. René Appel bespreekt de TNA van cabaretier Vincent Bijlo. De taal staat...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 Top, die haring gaat er prima in hoor. Ontdek hoe KPN kan helpen om jouw ambities te realiseren. Op kpn.com. groei. Voel je vrij, KPN. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. CDC-tandzorg.nl SpecCavers 3.